Boek een proefrit op Volvochars.nl of bij de Volvo dealer. Wow. 12 uur, goeiemiddag. Een hele goede middag. Je nieuws van nu.nl met Danny Vos. Ja, goedemiddag. Het demotionaire kabinet sluit tegenmaatregelen tegen Amerika niet uit. Dat zij buitenlandminister van Wilnet. President Trump wil meerdere Europese landen, waaronder ons land, extra importtarieven opleggen. Van wil, zeiden er net dit over bij WNL. Ik vind dit onbegrijpelijk, ik vind het oneigenlijk en ik vind het ook vanuit de inhoud niet uit te leggen waarom hij dit doet. Dus ik vind dat we die komende twee weken moeten gebruiken om te zorgen dat dit van tafel gaat. Dat lijkt me echt de allerbeste uitkomst. Ja, zo niet, dan kan ik niks uitsluiten. Trump wil Groenland hebben. Hij wil nu heffingen opleggen aan acht Europese landen... die Groenland blijven steunen. Naar Turkije er is bij een grote politieactie een Nederlander opgepakt... die achter de smokkel van een grote partij cocaïne zou zitten. melden meerdere media. Het gaat om een man uit Schiedam. Hij zou dan betrokken zijn geweest bij de smokkel van bijna 10.000 kilo coke. Het dodental door de protesten in Iran is opnieuw opgelopen. Inmiddels is van 5000 mensen bekend dat ze om het leven zouden zijn gekomen... schrijft Pers bureau Reuters... Protesten begonnen bijna drie weken geleden tegen het regime daar. En er werd door de Iraanse overheid hard tegen opgetreden. Ja, het is nagelbijten vandaag voor Marokkaanse voetbalfans. Het land speelt vanavond de finale van de Afrika Cup. Een van de grootste voetbaltoernooien is dat. De tegenstander is Senegal. Deze fans zijn wat gespannen wakker geworden. Maar weten het zeker. De beker gaat naar Marokko. We gaan winnen vanavond. Minimaal 2-0. Denk 1-0. Ik heb alle vertrouwen in de spelers van Marokko. 70.000 man achter. De... De spelers dus uh, 2-0, helemaal goed komen. Nans Torrebaud van Nederland finale is vanavond om 8 uur. Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden. Ja toch? Zo In dat thuisland. Even Op welk uh, welk kanaal kunnen we dat zien? Is dat? Uh... Ik dacht dat dat Ziggo was, maar dat weet uh, ik niet uh... helemaal zeker. Ga okay. ik even voor je checken zo. Het weer nog, van weer vooral in het noorden kan het nog mistig zijn. Op andere plekken veel zon, maximaal 8 graden vandaag. Ja, morgen zonnig, dan dezelfde temperatuur. Pitmeisterland vielen op de A28, Zwolle Amersfoort bij Nijkerk. Let op, rotzooi op de weg, 4 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A50, Zwolle Apeldoorn bij Vaassen, 2 kilometer, 10 minuutjes. En flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 18.0. Op de A6 richting Muidenberg bij 68.1. En op de A16 richting de grens met België bij 67.1. Marokko's Zee nogal vanavond 8 uur op of Offsico. En, en dan hopelijk zonder te Vos. <laughs> oh, wat is die slecht geworden. Hè? Thick. Q sounds better with you. Sprayer in C op Cume Music. Ja, maakt er lekker, uh, lekker voorbij het zonnetje. Nou, inderdaad, dat wilde ik net zeggen. Maakt het extra lekker op zondag als vandaag. Hè? Zo, onwijs. Mooi zonnetje erbij, temperaturen boven de 10. Heerlijk, heerlijk. Nou, we zijn weer lekker van start. Daar zit Tom van de Weert. Daar zit Brouw Krikken. Ja, en we mogen weer van start. Ja, uh, leuk. Hoe uh, was je avond gisteren nog? Ja, we gingen met het gepeupel van hier hingen, gingen we Amsterdam hè? Oh. Uh. oh ja, dat was dus een uh, bedrijfsuitje. Ja ja. ja, ja, ja. En hoe was dat? Ja, het was heel gezellig. Het was echt heel gezellig en ik ben ook blij dat ik op een gegeven moment vannacht letterlijk op een kruispunt in het centrum van Amsterdam stond en de keuze had of ik nog meeging naar een volgende kroeg of dat ik dacht ik ga naar het hotel. Ik heb tot laatste gedaan. Ach, dat is knap hè? Ja, dat is wel knap. Want uh, ja, op rechts gingen, gingen Joost en Domien en uh, dat hele zooitje dat ging daar nog naartoe en ik dacht ja, als ik dat doe, als ik dat doe, dan kom ik om drie uur die stad uit en dan zit ik hier vandaag niet fris. Nou, vandaag ben ik best wel fris. Ja. Ja, wat uh, goed. En je wordt volwassen ja. nog een keer. Ja, maar het was echt heel leuk. Gewoon weer lekker met, met alles iedereen lekker, lekker wezen kletsen. Lekker wezen eten. En, uh, nee, het was superleuk. Nou, wat, wat heerlijk. Wat Jij? Heerlijk. Nou, ik heb natuurlijk dat bedrijfsuitje lekker geskipt. Dat en ik, ik al. heb uh, wat gedaan wat, wat echt leuk is. Ik heb maar zeven keer de vraag gehad. mijn Bram. Ja. Nou, laten ze de moord stikken. Ik, ik had een hartstikke leuke avond. Uh, helemaal zelf ingevuld. Ik had namelijk een dubbeldate. Ja, leuk. <laughs> ja, een dubbel date met de familie van de Spek. Ja, Kees van de Spek. Dat is een goede <laughs> ja, vriend van jou. Man. Ja, ach, dat is altijd leuk om met die man uh, bij te praten. Met die prachtige vrouw van hem. Ja, en wat ik dus echt ook heel erg leuk vind... die twee die zijn dus echt al twintig jaar getrouwd... Maar het is echt alsof die net een half jaar samen zijn. Nou, zo, zo verliefd zijn die. Ja. Dat, dat, het schijnt ook dat maar 1% of zo van de wereld heeft dat... dat je een soort zwanenkoppel bent. Kees en zijn vrouw is een zwanenkoppel. Nou, laten we daar vandaag een voorbeeld aan nemen. Nou, eh? inderdaad. Ja, fantastisch. Het was hartstikke gezellig. Lekker gegeten. Uh, lekker veel feitjes uh, gewisseld. Op een gegeven moment uh, ging Kees natuurlijk lekker babbelen over Bach. Nou, uh, dan ken je het wel. Nou, ja. Hartstikke leuk. Nou, dus ik zit hier ook frisse, en fruitig nu. Lekker met een koffietje. En we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd. Wat heb jij allemaal uitgesproken? of wat ga je doen vandaag, kom erbij in de Q-Music-app. Wat klinkt die radio weer lekker? Wat klinkt die radio weer goed? Wow, wow, wow, wow, Tom en Bram, dat is maar jij nou luisteren like moe. Wow, Q-Music, dat is maar jij nou luisteren like moe. Ja, de muziek is zometeen van Maroon 5. This Love komt eraan na Alex Warren en Eternity.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 I had to learn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 You're the Maroon 5 and this love. Ja, ondertussen is het uh, gezellig in de Q-app. Wat komt er allemaal binnen, Tom? Ik zie een bericht van uh, Sanne. Sanne stuurt een foto die is aan het klussen aan de auto... Oh ja, Marcel zegt lekker wandelen in het bos. wel mee en tussendoor lekker genieten. hangen tussen de bomen. Hé, hey, wat leuk. Wat vet. Gewoon even lekker je eigen huiskamer daarin ja. richten. Uh, hier een berichtje. Wij zijn gisteren wezen poelen. Kind van twaalf lekker mee. Gezellig. Jo dat jochie kan nog beter poelen dan ik. Net de hele toko schoongepoetst. En nu wafels bakken. Liefs, Eline. En van de wafels gaan we naar Edme, Die is wentelteefjes aan het maken. Ook lekker. Heerlijk. Uh, Wendy stuurt een bericht na drie dagen in de stand... met onze hengsten naar de KFPS Hengstenkeuring... Nu weer thuis bijkomen en lekker in de zon met mijn Friese merries. Uh, Chris stuurt verder aan een B52 bommenwerper. Oh, dit is zo'n bouwpakket. <laughs> ja, wat goed zeg. echt leuk. Die is ja. Lekker aan het lijmen en aan het schilderen. Ja, fantastisch leuk. Sylvia zegt hier: we zijn onderweg naar de musical van Willem van Oranje in Delft. En Shirley zegt ook nog: we gaan naar het bos. Er is ook een goede dag voor. Echt een heerlijke dag. Lekker de hond mee. Juist, maar we hebben ook nog iemand aan de telefoon en dat is Liana. Hallo Liana. Goedemiddag. Hallo. Ja, ho. hallo. Jij bent lekker uh, aan de baksels. Uh, nou ja, ik, ik persoonlijk niet. Ik heb een, uh, ik heb een man die uh, mij volledig verwendt vandaag. Oh, oh. en wat is, de reden? wat is de reden? Uh, ik ben jarig. Oh, hey, gefeliciteerd zeg. <applaus> Wat leuk. Ja. En hoe vind je het? Uh, nou ja, lekker thuis, lekker rustig. Uh, ik heb al wat visite gehad, die is nu net weg, dus ik zat even lekker op de bank. Oh, kijk. En... Um, en hij had een uh, heerlijke uh, Kit Kat cheesecake gemaakt gisteren. Een Kit Kat cheesecake? Vertel ja. ons meer. <laughs> ja, het is, hij is gewoon echt te lekker. Want hij is gewoon een gigantische lekkere bodem van de stongenkoek. Oh. Uh, um, en dan maakt hij echt op de Amerikaanse manier. Dus uh, uh, uh, uh, slagroom. Uh, oh. Ik weet niet wat hij er allemaal in doet. Ja, een Kit Kat natuurlijk. <laughs> ja. En dan lekker heerlijk nog even lekker chocolade eroverheen. Uh, uh, sprenkelen en dan ook nog kitkat erop. Jij moet zuinig zijn op hem. Nou, ja, nou, het, oh, maar dat denk ik ook. Ja, zeker, ja, maar zeker. Dat, dat heerlijk zeg. Dus je zit nu <laughs> lekker aan de insuline. Ja, ja, ja, ja. Ik kan de rest van de dag erop Ja, wat heerlijk. Nou, wat, wat, wat super zeg. Een kitkat Kat cheese En, en cheese uh, uh, verder nog dan. Nog meer visite vandaag of we lekker rustig aan ja het gaat een beetje binnendruppelen vandaag oh. en we krijgen vanavond ook mensen te eten want hij gaat ook nog vandaag want hij kookt eigenlijk nooit hij is geen keukenprinses ik doe altijd het koken, maar vandaag is, gaat hij helemaal los... en dan gaat een heerlijke pastasaus, Italiaanse saus voor nou, me maken. Kijk, nou wat heerlijk dus, uh, Nou, Nou, wat, wat, ja. wat, wat, inderdaad, wat dan, wat dan heb jij geluk met zo'n zo partner? Dat is toch fantastisch? Ja, heerlijk. Nou, maar ja, ja. Uh, Liana, ook omdat je jarig bent... en stel die saus is toch niet zo lekker... <laughs> en je hebt toch en zin om dan even lekker een pizzaatje of zo te, te bestellen... dan kan dat ook. Dan betalen wij die. Ja. Dus uh, ja, wij, wij geven, wat zullen we geven... Noem eens wat. 80 euro? 80 euro. Nou, oh, dat zijn we pizza's gewoon. wel, hoor. Ja, ja, dan kan je nou, toch met het hele gezin... Kan je daar nog even... Ja, of, of dan kan je morgen even lekker... Dan hoef je niet meer morgen te koken... Dan, dan bestel je morgen lekker, op onze kosten. Ja, ah, dan ben ik een extra dag jarig. Kijk, nou, super. Nou, bij deze. Gaan we regelen en geniet van je verjaardag. Ja, super lief Goedies, jongens. Dariana. En uh, veel plezier vandaag. Ja, dank nee. en liefst aan die fantastische vent... Ja, ik, ik hou hem vast. Komt goed, dankjewel. <laughs> Oké, <Okay>, Doei, <doodoe, laughs> die zondag. Oké, okay, doei doei. Oh, Zo'n groot fan van dit nummer. De X-alarmschijf van Thomas Gray. Music. Zometeen spelen we Team Tom versus Team Bram. En Ed Sheeran komt er ook aan. Body, party, het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh, oh, lekkers, he, oh. Lekker zeg, 96 keer ging het een beetje mis. Ik baal een beetje. Oh! Op. Nee joh. Nu hopen dat je vanavond een beetje op tijd de web. Oh nee! Zin in een beetje leedvermaak. Nee, nee, nee, nee, nee! Check alle missers op Qmusic.nl op de Q-app.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 Nu met gratis tablet. Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Binnen no-time op de piste in de krakend verse sneeuw. Boek op villa 4 unl Ondersteuning voor het behoud van soepele spieren en je zenuwstelsel... dankzij magnesium? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovital Magnesium Citraat 400 milligram tabletten. Nu alle Lucovital 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig.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 bij Coe Blue bespaar weken van een slimme stekker tot een wasmachine krijg korting op energiezuinige producten bestel ze in de Coublu-app. Consumentenonderzoek bewijst: Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl.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 Het is half één. Goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat één file op de A50. Zolle Apeldoorn bij Fasen. 3 kilometer. Vertraging kwartiertje. En een flitser op de A6 richting Muidenberg bij 68.1. Q-music. Zon en brand. Muziek van En zometeen. Nu at Sharon and Sapphire. Q sounds You color and fracture the light. You can't help but shine. And I know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 into our hearts and pull us to our feet now you know the truth is we could disappear anywhere as long as i got you there when the sun dies till the day shines when i'm with you there's not enough time you are my spring flower watching you bloom while we are surrounded Cham cham, ja, still be friends And are you kidding me? Team Tom versus Team Bram. Ja, spelen wij in teamverband? We hebben alleen nog geen teamgenoot. Team Tom, naar wie ben jij op zoek? Team Tom zoekt vandaag iemand die er al een hele goede wandeling op heeft zitten vandaag. Oh, heb, ja. je, heb jij dat ook? Nou ja, nou, wandeling. Ja, nou, 20, 25 minuutjes. Dus een, een vrij korte wandeling. Maar ik dacht wel, nou als je dit nu nog even een keer drie. Ik ben doet, van de auto naar, <laughs> euh, naar werk gelopen. Nee, nee, nee. Ik sliep in een hotel in Amsterdam en ik ben vanochtend lopend hier naartoe gekomen naar Q. Nou, dat is een, een kleine 20 minuutjes. Maar ik dacht wel, nou, als je dit nog even een keer drie doet. Moest je helemaal over dat gure terrein hier? Ja, dat was wel met gevaar voor eigen leven. Nou, hè, inderdaad, dat wel. Maar ik dacht wel, nou, het is lekker weer En als je nou echt een goede wandeling vandaag doet. Zit je goed in de wedstrijd. Ja. Nou, die persoon zoek ik. Heb je vandaag al lekker wat kilometers in de been? Zitten. Meld je aan voor Team Tom. Ja, ik zit even te denken. Wie zoek ik voor Team Bram? Ik zou het eigenlijk mijn god niet weten, joh. Oh, nou, dat kan. Nou, jawel. Ja, jawel. Iemand die vandaag de Afrika Cup finale gaat oh, kijken. Ja. Ik ga dat wel even aanzetten. Natuurlijk. Ja, ja, is toch ja, leuk? Uh, ben je ook zo iemand, dan hoor je in Team Bram. Stuur dan even Team Bram via de Q Music app. Nou, dan is de vraag alleen nog welk spel gaan we spelen. Oh, nou, ik, ik, hij ligt hier binnen handbereik. Ja. Het is toch zondag. Je dus hebt al een lange wandeling in de, de, hand, de benen. en dan moeten we weer naar de spelletjeskast om andere spelletjes te pakken Dat en houden. Dat is te lang. Gewoon hier wat hier op tafel ligt. Toevallig ligt daar 30 seconds. Every Altijd goed, de script op Kimi Music en Superheroes. Team Tom versus Team Bram. Spelen we een teamverband. En uh, ja, mag je je even voorstellen aan uh, Ingrid. Ingrid, goedemiddag middag. Ja, ik was voor team Tom uh, op zoek naar iemand die al lekker wat kilometers in de benen heeft. Nou, niet alleen vandaag, maar ook afgelopen week al, toch? Ja, zeker. zeker. Nou ja, ik hou van wandelen en uh, ik uh, dacht ik ga weer een beetje beginnen dit jaar. Dus ik heb er dit, uh, deze week al 30 op zitten. Kijk. Zo. Ja. En, en vandaag? Vandaag ben ik heel druk, uh, want mijn oudste dochter is jarig... dus ik heb oh. ook al wat stapjes gemaakt Van over hart, vandaag. Ja, dan maak je ze vandaag ook ja. wel, ja. Ja, gefeliciteerd. Ja. En uh, leuke plannen je. vandaag, uh, boel mensen op visite? Uh, ja, vanaf half drie. Dus we zijn druk met de voorbereiding Leuk. bezig. Leuk, Kijk, goed bezig. Nou, uh, en ja, voor team Bram was ik op zoek naar iemand... die uh, vanavond lekker de Afrika-cup-finale gaat kijken. En die heb ik gevonden in Joey. Hallo, Joey. Hallo, goedemiddag. Hallo, volg je die, uh, die hele cup of uh, echt alleen eventjes nu de finale kijken? Ja, ik ga vanavond alleen de finale kijken. En voor de rest heb ik uh, eigenlijk niks ervan gezien. Maar ik ben wel een groot voetballiefhebber. Ja, ja. dus uh, dit is natuurlijk wel weer even de crème de la crème. Wie denk je dat gaat winnen? Uh, ik denk Marokko met 2-0. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Dat is ook wel het meest swingend uh, tot nu toe. Nou, we gaan uh, het ja, zien. Ja, uh, dan moet natuurlijk. ik maar met jou meedoen. Kijk, en heb je nog uh, uh, verder een lekker dagje voor de boeg? Uh, we zijn nu onderweg naar mijn schoonouders. Dan gaan we ons zoontje ophalen. En dan gaan we weer naar huis toe eigenlijk. Kijk, en dan ruim op tijd voor die finale. Nou, zo is dat. Nou, dat super, dacht ik ook. Super, super Joey. Uh, nou, we gaan spelen 30 seconds. Oftewel, ja, beide teams krijgen allerlei uh, woorden op zich afgeslingerd. Nee, omschrijvingen. En ja. jullie moeten dan De zeggen... De woorden mogen niet genoemd worden. Inderdaad. <laughs> wat wij in Godesnaam bedoelen. Uh, team Tom, willen jullie beginnen? Vinden we goed toch, Ingrid? Ja hoor. Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar... Het land naast Oostenrijk. Ja, dit is. Uh, oh, dit was vroeger. Duitsland. Dat je op school ging je ergens achter zitten... en dan was het spel dat heet dan dat je wegging voor iedereen. Stoppetje. Ja, oké. Okay, dit is. Uh, kun je kijken of het gaat regenen? Die app. Uh, ja. Dit is een uh, liedje met Kerst. Ja. Uh, stille nacht, veilig nacht. Nee, de, de Engelse versie. Oh, uh, holy night, uh, all I want for Christmas. Uh, uh, is, nee, oké, okay, maakt niet uit. Uh, dit is een heel bekend figuur uit Volendam, Niet Jan Smit, maar zo'n vriend van hem. Die ook televisieprogramma's presenteert. Uh, tees, kees Tol. Kees Tol. Kees Tol, ja. Ja, hoe leg je Jingle Bells uit? Nou, oh, ja. nou je deed het op zich wel ja. goed, hoor. Helemaal niet gek, Tom. Ja. En dat voor iemand die net een bedrijfsuitje achter de rug heeft. Nou, best wel goed, toch? <laughs> ja, en maar Ingrid ja. was natuurlijk echt scherp. Die was heel scherp. Ja. Komt natuurlijk door die wandelingen. Ja. Uh, goed, Joey voor team Bram. Ben jij er klaar voor? Oké, okay, daar gaat onze tijd nu in. Even kijken. Ach, de filmprijzen. Uh, de Oscars? Ja, heel goed. Even kijken. Uh, Oeh, oh, dit is de competitie van, uh, van Nederland. De visie. Ja, inderdaad. Dit is waar je altijd berichtjes mee stuurt uh, via telefoon. Uh, WhatsApp? Inderdaad. Dit is uh, nou, eigenlijk uh, het water om ons heen. Uh, wadden, uh, de wadden liggen er ook. Uh, de Noordzee? Ja, de Noordzee inderdaad. Uh, dit is een uh, presentator die heeft altijd, uh, zon had altijd zondag met... Lubach. En hoe heet hij volledig? Uh, Arjan Lubach. Ja. Ja, is ja. wel gewoon goed, hè? Ja, maar ik vind het wel lullig voor Ingrid als jij er dan vijf hebt ineens. Hoezo? <lacht> ja. Hoezo is dat lullig? Dat is het hele nou. spel dat, op, op het haartje. Nou, was. Het... Dat was toch met Kees Tol ook? Of ben ik nou gek? Nou. Ja. <lacht> ja, ja dan zeg maar. Ja, nou weet je, dat doe je voor de dochtertje van Ingrid gewoon zo'n prijspakket, ja, prijspakket, prijspakket. maar oké, okay, dan heb jij het spel gewonnen, maar dan krijgt Ingrid nog wel een prijspakket. Toch? Ja, maar Joey natuurlijk. Zeker, Joey ja, heeft ja. gewonnen. Ja, Joey, gefeliciteerd. Kijk, kijk <laughs> ja, Joey, jij uh, krijgt sowieso het Q-prijzenpakket. En, nou, hier zit inderdaad. Superleuk. Ja, jij dan ook. Ik moest nog even voor omkopen, maar dat is gelukt. Het ja, is gelukt. Ja, hij is ja, gefeliciteerd. Ja. ja, super, <laughs> ja. dankjewel. Nou, super. En, uh, nou, geniet beiden van de dag. En wij komen Kijken even op een van deze uitslag. Zo, zo. Hé, de groetjes, hè. Doei, doei. Hé, doei, doei. Fijn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 En stay, het is bijna 1 uur. Het nieuws komt eraan met onze. Danny, Danny de nieuwsautoriteit. Danny, Danny met de rook nog van het toetsenbord. Danny, Danny wat gaat hij ons nu weer vertellen? Danny, Danny Danny. Nou, dat de Avro tros een serie van de buis heeft gehaald. Ik vertel zo meteen wat er aan de hand is. En er komt onder andere muziek aan van Kelvin Harris en ook zo meteen John Mayer.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 Voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt. Je hebt hem zeker verteld over NRV. Precies. Ik zei, geen zorgen. Kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis. Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan? Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee? Kijk op nrv.nl. Bij Belisol geven we 20 jaar garantie. Vanwege het vakwerk van onze vakmensen. Uw nieuwe kozijn, deur of schuifpui. Wij ontzorgen u van advies tot montage. Plan een afspraak op Belisol.nl Belisol, liefde voor het vak. Belisol, NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week snacktomaatjes, bak 500 gram, 1 plus 1 gratis. Diverse soorten Leesmax, 1 plus 1 gratis. En alle aanmerk merk gekoelde proteïndrinks, 1 plus 1 gratis. Voor die Jumbo. Wauw, vitamine-deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat zijn dus echt heel veel gratis vitamine. Kom voor nog meer vitamine-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu optimaal proteïne. Dat is niet alleen heerlijk van smaak, het is ook rijk aan eiwitten. En zo kan jij weer even door.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 Ze zijn er weer. Wie wil stilrijden voor Davy Klaassen? Voetbalplaatjes bij Plus. Twee Ricky van Wolfs winkels voor één Sam Stein. Ja, Charon, Sherry! Dan heb ik NEC vol. Spaar ze allemaal. We doen met je mee. Plus. Hé, hey. hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur...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 1 wow. uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Het Music Nieuws van nu.nl. Krijgen we van Danny Vos. Ja, goedemiddag. Omroep Avro Tros heeft een serie offline gehaald. Het gaat om een documentaire van presentatrice Hila Norzai. In die serie bezocht zij.